Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Gutekker. Mogen gevangenen een pc op hun cel? En onze zee ligt vol met schatten, maar als u wilt zien... dan moet je wel een duikpak aantrekken. Eerst het NOS Journaal met Renate Evers. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen wordt overgenomen door drie ziekenhuizen waarmee eerder ook al werd gesproken. Het zijn het Maastad ziekenhuis, het Icazia ziekenhuis en het Van wiel betesta ziekenhuis in samenwerking met twee zorgverzekeraars. Er is afgesproken dat er voor de patiënten voorlopig zo min mogelijk verandert. Alle medische afspraken gaan gewoon door. Op de langere termijn gaan er wel dingen veranderen. Vanochtend verklaarde een rechter het ruwaard van Puttenziekenhuis failliet. Het ziekenhuis gaat verder onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum. In Sittard is oud-bisschop Jo Gijsen overleden. Hij was bisschop van Roermond van 1972 tot 1993... Later was hij nog een paar jaar bischop in IJsland. Gijzer stond een behoudende lijn voor en wilde niets weten van de vernieuwingen... die in de jaren zestig in katholiek Nederland waren doorgevoerd. Hij beschouwde de Nederlandse kerkprovincie als een missiegebied. In 1974 richtte Gijzer in Rolduk een eigen priesteropleiding op. Hij was een fel tegenstander van abortus en homoseksualiteit. Gescheiden katholieken mochten geen sacramenten meer ontvangen.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 Ecuador zal serieus kijken naar de asielaanvraag van Edward Snowden... de Amerikaanse klokkenluider die ondanks met onthullingen kwam... over de afluisterprogramma's van de Amerikaanse geheime diensten. Ecuador verleende Wikileaks-oprichter Julian Assange vorig jaar ook asiel. Hij zit nog steeds in de ambassade van Ecuador in Londen. Snowden, die nu waarschijnlijk nog in Moskou is... wil het vliegtuig nemen naar Cuba... en dan via Venezuela doorvliegen naar Ecuador. De VS heeft zijn paspoort ingetrokken... Maar Snowden beschikt over een vluchtelingenpaspoort... dat hij heeft gekregen van Ecuador. Het weer, bewolking en buien, maar ook af en toe zon. Vooral in het noordwesten. Het is 15 tot 17 graden. Morgen en woensdag wisselvallig... en de meeste buien vallen in het noordoosten en oosten. Het blijft met 17 graden aan de frisse kant. John Sahoka bij de ANWB met de verkeersinformatie. Met een veel op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Den Haag... staat voor de Koentunnel 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Staatssecretaris Steven wil gevangenen een pc op hun cel geven... maar zit je dan nog wel echt opgesloten? We vragen dat straks aan filosoof en ex-gedetineerde Rijn Gerritsen. En onze zee ligt vol met vergane scheepswrakken. Martijn Sanders, vorige week heeft u een week gedoken bij Texel. Wat heeft u mee naar boven genomen? Nou, we hebben niet zo heel veel mee naar boven genomen. Ik ben trouwens Martijn Manders. Oh, sorry. Uh, we hebben niet zo heel veel mee naar boven genomen. Wat wij nu doen is, uh, we hebben een aantal scheepsvrakken op die de zeebodem gevonden. Dat zijn er overigens heel veel. Uh, in Nederland al tegen de uh, 40.000. Uh, maar archeologisch uh, belangrijke schepen in de Waddenzee hebben we een klein gebiedje... waar zo'n 60 wrakken liggen uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Te... En uh, die beschermen we in situ, noemen we dat, dus op de plek. We bouwen eigenlijk een soort archief onder water op. Tegen half vier is het uh, tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Onno Korsters. En uh, we hebben hier ook nog uh, Theo Reisma te gast. En vindt u het een uh, goed idee, een pc in elke gevangeniscel? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website ditisdedag.nl. Ja, staatssecretaris Fred Tevis van plan alle gevangenen een pc in de cel te geven. Daarover straks meer, maar eerst gaan we naar Wimbledon. Want daar zit Mark Brasser en Robin Haase is in actie. Mark, hoe doet hij het? Nou, hij doet het op zich niet zo heel erg slecht. Maar hij heeft zojuist wel de eerste set verloren van Mikael Juszny. Tot aan 5-4 was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand voor Robin Haase. Het ging op service, geen breaks tot aan die stand. Ja. En toen moest Robin Haase serveren bij die stand van 5-4. En dan komt er toch weer wat spanning bij kijken aan het einde van zo'n set. Ja, en het vijfde breakpoint uiteindelijk was raak in het voordeel van Juschny. Ja, Dus glipt dan toch weer die eerste set uit de handen van Robin Haase. 6-4 dus voor Mikael Juszny. Ja, en je Hoop dan toch dat hij tegen zo'n, ja, niet een topper, maar een subtopper... dat hij dan een keer een lekkere start heeft. Dat hij dan een keer die eerste set kan winnen. Want dat helpt hem dan ook weer uh, in de rest van de partij. Ja, hij zal nu uh, terug moeten zien te komen van een 1-0 uh, achterstand. Op het centercourt uh, nog eventjes snel ondertussen Roger Federer... heeft het heel erg makkelijk met uh, Victor Hanescu de Roemeen 6-3 en 6-2, de eerste twee sets in het voordeel van uh, de defending champion... om het zomaar te zeggen, Roger Federer op jacht naar zijn achtste titel. Nou, zijn eerste partij uh, lijkt een makkie te worden tegen Victor Hanescu. Ja, dankjewel. En heeft hij zijn witte jasje uit trouwens? je zijn, zijn double breasted blazer heeft hij inderdaad uitgedaan. Okay. In het, net zoals iedereen in het smetteloos wit. Ja. Dankjewel. En Gerrit, voordat je afstudeerde als filosoof en natuurkundige, heb je zelf vastgezeten in de gevangenis. Tweeënhalf jaar. Wat had je gedaan? Wegens een bankoverval. Een bankoverval, ja. Wanneer was dat? 1984. Ja. Veel geld buitgemaakt? Dat wel, maar uh, ja. Ook gepakt. Dus. <laughs> <laughs> en het geld teruggegeven? of Nee, dat was, was een lang weg. Opgemaakt? Opgemaakt, ja. Om hoeveel ja. ging het? Het ging om uh, 800.000 uh, gulden. Ah. Ja. Ja. Tweeënhalf jaar vastgezeten. Uh, je kan als geen ander beoordelen wat de toegevoegde waarde is van een pc... een personal computer in de gevangeniscel. Mm -hmm. Fred Teve heeft dat plan. Um, nou gaat het werken? Is, is het een goed plan? Nou, allereerst, u zei net dat het uh, voor alle gevangenen zou gelden. Dat zouden dan in totaal 18.000 zijn. 12.000 regulieren, en dan nog de vreemdelingen, de detentie en de TBS erbij. Het geldt alleen maar eigenlijk voor een categorie van een gevangenen... die in de laatste fase van een detentie zitten... en het is bedoeld als reïntegratieproject. Klinkt logisch. En dat, dat, dat, dat is ook het tweede aspect ervan. Uh, TV doet alsof het iets nieuws is, maar het draait al in heel veel gevangenissen. Goed, nou we gaan het erover hebben. Eerst even naar het volgende. De Nederlandse cellen zijn luxueuzer dan Club Mad. Dit is een lege cel. Ja, dat klopt. Een gevangenis met tennisvelden en in de cel een... ...bed, tv, kast, microgolf over, en vaak ook een eigen... Windows-computer. ik dat moeilijk voorstellen? Een spelcomputer. Toch niet normaal. <laughs> Ja, dat was dus eigenlijk nog niet helemaal het geval. Maar teven wil dan toch in ieder geval een pc introduceren. Ja. Um, maar dan wel in een hele afgeslankte vorm. Dus eigenlijk zonder internet. Puur om op een soort Juist. internet cursussen te doen bijvoorbeeld. Of je aan te melden voor iets. Kijk, je kunt het ook alles formuleren. Dit is gewoon een puur ordinaire bezuinigingsmaatregel. Want? Het gaat uh, ten PC's, koste van? De, deze pc, de introductie van de pc, gaat ten koste van het personeel. Want bijvoorbeeld op die uh, pc's die er die draaien, wordt bijvoorbeeld uh, e-learning aangeboden. Ja. Er wordt er uh, gedetineerd geleerd om strikte beveiliging en strikte gecontroleerde omstandigheden. Hoe ze bijvoorbeeld uh, zich moeten inschrijven bij het UWV. Dus hebben, aan de binnenkant hebben ze min, minder uh, maatschappelijk werkers nodig en PIV'ers. Maar zo, zo slecht klinkt dat toch niet als je dan in je cel uh, kan leren... hoe je later weer terug in de maatschappij moet inschrijven bij het UWV? Ik ja, bedoel, is, je kan is, zo, zo snel of zo langzaam doen over die cursus, zeg maar... als je zelf wil. Ja, daar is, uh, er zijn een paar nadelen aan verbonden. A, 20% van de gedetineerden in Nederland is functioneel analfabeet. Hmm. Dus uh, en 60% niet, van de gedetineerden heeft een ernstige psychische of psychiatrische afwijking. Zoveel? Zoveel, ja. Ja. ja. Dus de vraag is, wat hebben die eraan? Ja. Die mensen ja. hebben intensieve begeleiding nodig tijdens een detentie... want anders gaan ze weer resisteren. Makkelijk zat. Ja, dus het is eigenlijk een hele vervelende bezuinigingsmaatregel... Om uh, uh, ja, personeel weg te bezuinigen. Ik denk dat het uh, personeel zich hierdoor behoorlijk geschoffeerd voelt. Ja. Ook hoe de wijze waarop gepresenteerd wordt als ICT. Ja. Terwijl die I is niet aanwezig. De C uh, is er sprake van. En de technologie is, ja, is een verouderde technologie. Had u het willen hebben in uw, in uw cel toen u in de gevangenis zat? Had nee, u... omdat een, uh, iets als een tv. Of als een, waarvoor je jezelf moet betalen. Hè? En dat, waarschijnlijk gaan ze ook hiervoor zelf betalen. Hè? Dat je dit in hun eigen bijdrage. Uh, kan gebruikt worden als disciplinaire maatregel. Daarom ben ik tegen op het gebruik van uh, tv's of uh, pc's op een cel. Mm. Dus je kunt namelijk zeggen van... je hebt je niet gedragen, dan pak jou je jouw spullen af. Maar dat doen, dat doen ze dan nu met de televisie of, of, of een boek uit de bibliotheek? Ja, dat, dat is een, een, een, een disciplinaire maatregel. En ja. Als u voor iets betaald heeft, bijvoorbeeld voor een parkeervergunning... nu houdt u een beetje niet aan de regels... en zegt: pak uw verkeervergunning af, vindt u dat ook niet leuk? Nee, maar ik bedoel, die maatregel kunnen ze nu met andere dingen natuurlijk uh, effectief maken... Door welke wijze dan? Nou ja, een boek af te nemen of de televisie dan uit de, zaal, ja, dat, uit de dat cel te halen. Ook, dat ja. gebeurt ook. Dat dus, is de reden waarom ik erop tegen ben. Uh, uh, ja, maar <laughs> dan kan je toch nog wel die computer uh, de cel inzetten. Ik bedoel, uh, straffen uh, kan je op diverse manieren. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad waar. Daar is justitie ook zeer uh, vindingrijk in. Um, maar uh, die pc's is eigenlijk een doekje voor het bloeden. Het is uh, ook alleen maar voor, voor gebruik voor meer gevangenen op een cel... Ja? Dus je zit altijd met de strijd van wie wil er wat nu op een pc gaan doen. Ja. Maar ja, daar, daar zijn geen afspraken over te maken? Ik denk dat de situatie rooskleurig voorstelt dan dat die in werkelijkheid is. Ja. En ik weet dat de projecten die wel draaien met pc's momenteel in gevangenissen... die zijn succesvol. Ja, dat wel. Dat wel? Ja, omdat de gedetineerde beter is in staat om zich voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij... Oké, okay, dus er zit toch een positieve kant aan wat dat betreft. Ik denk dat de functie van zoals Steven het voorstelt, dat het, uh, het gebruik van de PC in zijn voorstel, dus in NPC gebruik dus in een situatie van meer Perso ja. een andere toepassing gaat krijgen dan nu het geval is. Oké, okay. want u, je praat namens Bonjo, de belangenvereniging voor Gedetineerden. Nou, ik praat namens speciale voor. Oké, maar je bent wel uh, werkzaam, toch met de Bonjo? Nou, ik heb net uh, opgezegd als bestuurslid Bonjour. Okay. <laughs> Dat is ook net. Dus, uh... ja. Bonje, Bonje in de Bonja. Nee, ja. uh, maar wat denkt u algemeen? De, de, de meeste gedetineerden, die zullen dit toch wel, hè, die nu vastzitten, die zullen natuurlijk graag een computer in hun cel willen hebben. Ja, wat hebben ze eraan? Ik denk niet dat dat het geval is, hoor. Nou ja, maar toch een verrijking. Waar jij in jouw tijd nog een boek uit de bibliotheek misschien kon lenen... om een studie te volgen of dingen dat, te dat lezen. Dat kan niet, dat kan niet. Dat kan niet. Je gaat geen studie volgen. Nee, ik bedoel, de boeken in de bibliotheek... De pers, tot niveau Jip en Jolleke. Oh ja? ja, ja dat, dat, is, dat is niet uh, uh, wat spannender. Uh... Bovendien zijn de bibliotheek in de gevangenis bijna allemaal wegbezuinigd. Dus, oh. dat, uh, dus ik denk dat dit een, een, een... Nou ja, maar stel dan, dan wil ik daar toch op doorgaan... dat je dan een pc hebt wa ja. waar je iets... een boek kan lezen... Dat, dat zou toch aardig zijn? Ja, maar dat, dat, de, uh, het gebruik daarvan is aan hele, hele strenge maatregelen uh, uh, verbonden. Dus je kunt niet zomaar een boek gaan downloaden op je pc... of, of een, een boek opleggen op je pc. Uh, dat dat nee, zal niet gaan. Ik, ik zie het te rooskleurig. Je ziet het te rooskleurig, ja, ja. Want heel veel mensen denken natuurlijk... Uh, gevangenissen zijn uh, vandaag de dag een luxe hotel. Maar wat jij nu schetst, dat is toch... Uh, Iets heel anders. Ja, ik denk ik moet altijd denken aan dat uh, onderzoek... wat uh, Joost Eerdmans ooit gedaan heeft... door zich een week laten opsluiten en vervolgens te verklaren... dat gevangenis luxe hotels waren. Ja. Hij verhaal bij te vermelden dat a, het licht mocht niet uit... de deur mocht niet dicht, hij wou niet zelfs eten eten als de gevangenen... en hij mocht kunnen bellen. Ja, dus dat mag allemaal niet. Even hier aan tafel maar lijkt jou dat wat? Nou, ik PC? zit ademloos te luisteren naar ja. wat ik hier allemaal als uh, ervaringen hoor. Inderdaad, dat algemene begrip dat dan bestaat van zijn luxe hotels. Ja, dat, dat is bij mij ook altijd uh, verkeerd overgekomen, want mm. je kunt er toch niet uit, nee. denk ik, dan altijd. Maar. En, en zo'n uh, PC? Hotel, Vind je dat een goed idee? Ja, die PC, ik krijg nu een uitleg over die PC die uh, anders is dan dat ik in eerste instantie dacht. Dus ik moet mijn uh, mening eerst naar nou, eens een nachtje. daar moest ik maar even over, over nadenken. Maar hij dus. anders, wat, wat, wat denkt u? Nou, het lijkt me in principe uh, wel goed om een, uh, om een pc op je, uh, of in je ruimte te hebben uh, voor de reïntegratie. Ja. Dus, uh, we leven in een uh, ICT-maatschappij. Uh, dus wat dat betreft lijkt het me wel goed. Ja, hoe dat dan ge geïmplementeerd moet worden, ja, dat, daar, uh, dat weet dat ik niet. Dat geeft ik ook vraag. toe. Daarvoor zou het zeer geschikt ja. zijn, alleen daar wordt het jammer genoeg weinig voor gebruikt. Ja, nou, je je zou naar een systeem kunnen... wat natuurlijk naarmate je vrijlating uh, naderbij komt... dat je steeds meer bevoegdheden da krijgt. Dat je misschien aan het eind van je periode... Uh, e-mails mag versturen ja, maar... naar je sociale omgeving van vroeger. Sorry, maar het tevens uh, pakket komt niet uh, uit één maatregel. Een andere maatregel van hem is dat hij de detentieversiering heeft afgeschaft. Ja. Dus het idee wat u net het, dat is K van de baan. Kan ook niet. Want uh, steeds meer mensen komen thuis te zitten met een enkelbandje bedoel je? Nee, nee. Uh, ook al is er de, de elektronische detentie aan de voorkant... dus uh, als veroordeling komen te vervallen... dus er komen geen twee mensen daar thuis te zitten... Nee. maar er komen wel mensen uh, die in het laatste traject zitten... komen met het enkel bandje thuis te zitten. Ja. En dat zijn er maar heel weinig. Ja... Dus er zijn in totaal zo'n 800 en daarvoor zou die PC in geschreven toepassing... zijn. En juist die mensen zijn niet meer aanwezig in de gevangenis, want die zitten thuis? Die zijn net een beetje voorbereid en dan komen ze weer thuis te zitten. Tot slot. Wat is nou de ideale oplossing als er toch iets van ICT toegepast mag gaan worden? Of zeg je nee, die totale afzondering is het beste als je in straf moet uitzitten? Ik denk dat de samenleving en de gedetineerden het meest meegebaat zijn... Dat ze onder begeleiding staan van een kundige uh, bewaarder. die hun een beetje weg mee wijst maakt van hoe nu een weg te vinden in de maatschappij. Het menselijk contact blijft belangrijk. Dat is cruciaal. We gaan weer naar muziek. De dames van Zazie zijn terug. Jullie zijn nu te horen op de radio. maar jullie gaan zo meteen ook nog iets doen. Hè? Wat gaan jullie hierna doen? Ja, wij gaan jingles in zingen. Voor? <laughs> Voor de Tour de France. De Radio Tour de France. Oh, dat af, ja, dat begint. Vanaf na twintig jaar. Na twintig jaar gaan ze eindelijk iets veranderen. Een nieuwe jingles, zometeen na deze uitzending. En die kunnen we dan vanaf maandag horen op deze zin. Ja. En wat gaan jullie nu voor ons spelen? Siren Song, dat is het uh, titellied van ons debuutalbum. Ga je gang. Ons debuutalbum mm. heet ook Siren. Ach. Ja. <lacht> Believe zie oh. met de Siren Song van de, de CD. en heel veel plezier bij het inzingen van de jingles. Dankwel. wel. Uh, we hebben communicatie met Thijs. Ja, nee, hier voor Oké, okay, begrepen. Je bent met zoekactie begonnen over de 50 mensen. Moet met Martijn Manders, u heeft uh, afgelopen weekend scheepswappen voor de kust van Tessel onderzocht. En dat klinkt dan zo? Nou, het, oh. Ja, dat klinkt zeker dat klinkt zo. Klinkt Ik hoorde zo. mezelf zelfs. Oh, ja. Dus uh, dat was wel uh, erg grappig <laughs> uh, om te apart, horen. Ja. Ja. Lang geleden. Ja. Waar, waar gedoken precies? Uh, de Wallenzee. En uh, dat is uh, op de had je de Reden van Tessel. Uh, dat was een uh, plek waar uh, de schepen beschut lagen... achter het, uh, de, achter het eiland Tessel voor de heersende windrichting. En daar werden de schepen in en uitgeladen. Want veel van die schepen konden helemaal niet naar Amsterdam toe. Die waren veel te diep, te diep groot, ja. en uh, te groot. En uh, daarom lagen ze daar. En we werden met allemaal kleine schepen we werden die uh, volgeladen. En daarom liggen er op zo'n heel klein gebiedje... zo ontzettend veel scheepswrakken. Ja, want ze lagen daar, maar ze vergingen daar dus ook wel eens. Ja, het was wel een beschut, een beschut gebied. Maar, <laughs> maar zo nu en dan altijd. wilde de wind nog wel eens van het noordoosten of, of het zuidwesten waaien. En ja. dat was uh, weer nadelig. Ja. En wat Sinds je... wanneer liggen ze er hè? We hebben wat uh, oud, uh, uit de 16e eeuw, met name 16e, 17e, 18e en ja, goed, 19e en 20e eeuw. Ja, dus dat zijn er uh, een uh, enorme hoeveelheid. En vooral die 17e eeuw, daar vinden we heel veel uh, scheepswrakken van terug. En hebben jullie dan ook een idee wat jullie gaan aantreffen? Want ik neem aan dat bijgehouden is welke schepen er vergaan zijn. Dat je dat ongeveer weet, of uh, is dat toch niet zo goed bijgehouden? Nou, het is wel goed bijgehouden, maar niet alle archieven zijn uh, toegankelijk. Uh, uh, sommige zijn verdwenen. Uh, maar wij we weten vaak al wel, voordat wij gaan duiken, wat we ongeveer kunnen gaan aantreffen. En dat komt door sportduikers, eh, amateurarcheologen. Die hebben die, al heel veel ja, gedaan. Ja, of vissers die wat uh, omhoog uh, halen. En dan maken we eigenlijk de eerste selectie. Uh, er zijn zoveel scheepswrakken, we kunnen daar niet altijd allemaal op duiken. We kijken echt naar welke schepen zijn nou uh, van belang voor onze Nederlandse maritieme geschiedenis. Ja. En we dus, zijn net al, eigenlijk maken we een soort archief. Op de bodem, want het is ja. niet de bedoeling om die wrakken naar boven te halen en ergens in een museum te exposeren. Nou, voor sommigen wel, maar daarvoor moet je wel vragen, je moet jezelf vragen kunnen stellen. Uh, als je naar beneden gaat, je gaat een, een schip uh, onderzoeken en je hebt van tevoren helemaal niet een idee van wat je nou eigenlijk wil weten, daar onder water, dan verdoe je je tijd. Uh, het, is, het zicht is uh, uh, slecht, wel ja. uh, topzicht afgelopen week, dat ja. was een meter. En uh, op de hoogste gedeeltes van het wrak. Uh, en daaronder was het uh, minder. Uh, maar vaak hebben wij 0 tot 30 centimeter zicht. Dus je moet allemaal hele kleine puzzeltjes aan elkaar plakken... om een beetje een zicht te krijgen over een scheepswrak wat 40, 50 meter lang is. Maar met wat voor soort vraag moet je dan naar beneden gaan? Of wat moet je dan willen weten bijvoorbeeld? Nou, je zou bijvoorbeeld uh, uh, een, een vraag kunnen stellen... hoe was de oorlogvoering in de 17e eeuw op zee? Uh, heel veel... Dingen uh, weten we van uh, historische bronnen, archieven, boeken. Uh, maar die zijn allemaal, uh, dat, zijn, dat zijn theoretische dingen. De, maar zo gebeurde het in de praktijk vaak niet. Uh, niet alles werd ook belicht. Hoe was het leven aan boord van schepen? Mm -hmm. Dat staat nergens beschreven. Hoe was het interieur van schepen aan boord? In Nederland, dat is wel heel erg mooi om uh, even te zeggen. In Nederland werd tot heel laat met name op het oog gebouwd. Schepen werden gebouwd niet vanaf een tekening, maar van de kennis van de scheepsbouwer. En uh, die kennis is verloren gegaan. Die scheepsbouwers die, uh, die zijn weg. En uh, we kunnen dus alleen maar op basis van die materiële bron uh, kunnen wij een, uh, onderzoeken hoe die schepen gebouwd ja, zijn. Ja, nou, en dan gaat u naar beneden met zo'n vraag in uw achterhoofd. Van, ja. we, gaan nu, we gaan nu eens kijken van hoe ging de oorlogsvoering in die tijd. We hebben hem ook opgeschreven. Ja, heeft en... heeft hem ook opgeschreven. Heel ja, goed. Mooi heel plan hoor. bijgemaakt. Maar heel. dan komt u daar beneden en dan in 30 centimeter kunt u kijken. Nou, dat lijkt me inderdaad nogal lastig. Want waar, waar kijk je dan naar? Nou, dat ligt dan weer aan die vraag. Nou goed, van de vraag van de oorlogsvoering vraag van de oorlogsvoering. Nou, dan ga je, uh, we, weten dat, we hebben een schip al uitgekozen... waarvan we weten dat daar, dat daar oorlog mee is gevoerd. Een uh, admiraliteitsschip bijvoorbeeld, een, uh, een, een oorlogsschip. Um, en dan kijken we hoe de uh, positie van de kanonnen is... of de schepen verstevigd zijn. Als een schip, in één, uh, als een schip één laag kanonnen afvuurde... dan kan er een enorme spanning op dat schip te staan. En ook weer een leuk, uh, leuke anekdeling is dat Nederlandse schepen... we, we, we stelden flottiers samen. Hè. Dus er werden schepen ook vanuit de commerciële wereld... werden bij elkaar getrokken om de oorlog te gaan voeren. Dan moest zo'n commercieel handelsschip moest ook nog verstevigd gaan worden. He, dan, dan vind je bijvoorbeeld dekknieën. Dat zijn dus verstevigingen op het dek. Uh, de wand is verstevigd. Soms zijn er gewoon gaten in het, in in het boord gemaakt... om de knollen naar buiten toe te steken. Nou, dat moest ook weer verstevigd worden. Mm -hmm. En dat kan je allemaal zien. En dat, dat kan je allemaal zien. En we, soms is het zelfs zo dat je... het Onder water allerlei dingen optekent. En dan ga je s'avonds zitten, ga je dat uitzetten werken. Dat doen we elke avond. En dan denk je: Victor, je Nu zie ik hoe dat, hoe dat geconstrueerd is. Omdat je maar zo'n kleine ja, stukjes ziet. Je moet het naast elkaar zetten. En dan waar? gaan we naar beneden en dan kan je controleren. Ja. En dit, dat schip van afgelopen weekend, waar heeft u de, wat was de onderzoeksvraag? Ja, we zijn twee weken bezig. Oh, twee weken, oh, oké. Okay. Ja, nou, dat is wel, wel aardig om te zeggen. We hebben helemaal niet opgegraven uh, nu. Uh, maar wij zijn dus nu bezig om deze schepen... één van die schepen is het, uh, mogelijk de Rob, uh, Een, een VOC-schip, maar dat gebruikt is bij de slag bij Duins. Een uh, uh, groot uitgevoerd uh, schip. En dat is ons allereerste rijksmonument onder water. Uh, die hebben we al in 1988 eerst professorisch uh, beschermd. Maar doordat de er erosie in de Waddenzee enorm is... Mede naar aanleiding van de uh, bouw van de afsluitdijk, hm. is er een heel grote erosie uh, plaats gaan vinden in de Waddenzee. Zijn we die nu beter aan het afdekken. Zodat wij. Kom, als wij nu met weer zo'n lijst met vragen komen, dat die schepen dat nog steeds nog goed bewaard zijn. Ja, ja. Ja. Hoe gaat dat, dat afdekken? Nou, dat afdekken, dat uh, doen wij met uh, uh, stijgengaas, uh, onder andere, zandzakken en stijgergaas. En stijgengaas, dat, uh, dat zie je langs die wanden van die groene groene gazen die ah, ja. er langs liggen. Die leggen we heel losjes over het wrak heen. Maar omdat je eb- en vloedbeweging hebt in de Waddenzee... met heel veel zandtransport... Uh, kom, komt het zand in die gaatjes van dat net te zitten. Onder het net is geen stroming. En het zand blijft liggen. En binnen twee teken, weken... Ja. ja, binnen twee weken is het hele wrak afgedekt met zand. En... Nou, dan die grote kist met goudstukken. Ja, mooi, hè? Is die ooit nog, nog treffen? Ja, dat zal u niet zeggen, natuurlijk. En waar ligt die? Ja, ik kan een heel flauw antwoord geven. Maar uh, kijk, die, die munten, ik ben archeoloog. Hè? En uh, natuurlijk, uh, die, die, die schatten, ik vind alles een schat. Ik heb uh, even voor, voor jullie, dat is niet voor de, voor de luisteraars, maar bijvoorbeeld één zo'n Klein musketkogeltje meegenomen. Heeft u nu het tussen uw vingers? Het tussen mijn vingers, ja. Schoon lotus, schoon. Maar dit behelst al zoveel verhalen. Uh, deze komt van de Rob, dus dat, dat, uh, uh -huh. dat VOC-schip. Maar die was dus gebruikt in de slag bij Duits, Tweede Spaanse Armada. Uh, daar zat een kapitein op. En dat was Cornelis Jol. En wij zijn ook bezig in een onderzoek in Cuba, waar een grote slag is geweest uh, voor de kust van Havana, waar die Cornelis Jol. Die toen Cornelis Houtenbeen Jol heette. Er was iets gebeurd? Ondertussen. Er was iets gebeurd. Uh, en, en dus, ik wilde meer aangeven, je kan al die verhalen, die, die hebben een soort verband met elkaar. En, het is, en zeker in de 17e eeuw is dat. Onze Gouden Eeuw is dat heel interessant. Al die mensen kenden elkaar, werkten met elkaar samen of haatten elkaar. En die kan je dus door die materiële bron, door die dingen te tasten... en, en de verhalen naar boven te halen, um, gaat het verhaal ook veel meer leven. Blijft iedereen van die spullen af? Want ze liggen natuurlijk op de bodem. En u kunt er niet permanent naast staan om te zorgen... dat er niet allerlei andere mensen gaan duiken. Is het een beetje veilig, ons erfgoed onder water? Ja. Is geen nou. antwoord mogelijk? Ja, nu ja. geen diplomatiek antwoord. <laughs> die, nou, die amateurs ja. waren er rustig ook al? Ja. Ja. En nou, die hebben niks meegenomen. En nou, ja, soms, worden wels, ja, soms worden er wel zo'n spulletjes meegenomen. Vaak toch wel met de beste intenties. Alleen dan wordt iets boven water gehaald. En dan zeggen ze, kijk, ik heb hier een stuk hout. Uh, maar wat moet ik ermee? Of een kanon van ijzer, uh, dat ligt in zout water. En binnen een paar maanden is dat, dat is gewoon weg, helemaal weggerold ja. dus, dus voorzichtig. Uh, ja, heel voorzichtig. En, uh, en dat, wel, komt wel steeds meer, dat besef komt wel steeds meer, uh, steeds meer binnen. Twee voor half vier. Dit is de dag met de dichter bij de dag. Vandaag is dat Orno Korsters. Dag Orno. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Gedicht tot de zee. Zee als bodemloze bodem. Aanvankelijke ondergang die schatten opbrengt. Inzicht dat wie opdiept eerst moet zinken. Dat wie zonk niet wist dat hij niet zocht naar wat hij vond... maar vond wat er Marco gelijk gevonden worden moest. Dazayev's hand voorbij. Zee als uitzicht voor wie vastzit. Ruby, Silvio. Verte zonder land in zicht. Cel waar je in ronddolt. Waar dan windows soms een deur naar buiten biedt. Mits ontgrendeld, mits met mate. Dat wil zeggen meestal niet. Zee als polder. Voedingsbodem. Voor gewassen die niet aarden in een niet brood, wel welvaartsziek systeem. Zee die wij zelf ten diepste zijn, zoch zonder schip dat wij nog maar zo zelden volgen. Zee neem mij mee, zee wijs en wees mijn weg. Het gedicht van Onno Korstens is uh, terug te lezen op onze website Dit is de dag nu. En we danken onze gasten van vandaag, Danny Mekic, Theo Rijtsma... Donatello Piras, Frans Kok, Rijn Gerritsen en Martijn Manders. En zometeen na half hier de villa, VPRO met Ger en Tessel. En Ger, wat gaan jullie doen? Hallo, ja, te gast bij ons is Erik van den Emster. Drie maanden geleden nam hij afscheid als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. En dat is het bestuur van de rechtbank en de Hoven in ons land. Hij kreeg nogal wat kritiek over zich heen... en hij zou ook weinig geliefd zijn geweest bij de rechters. Is hij daar inmiddels overheen? Erik van den Emster, straks in de villa. Het is half vier. Het is radio 1. En dat betekent tijd voor het NOS-journaal met Renate Evers. Het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen wordt overgenomen door drie ziekenhuizen waarmee eerder ook al mee werd gesproken. Voor de patiënten verandert er voorlopig weinig. En het ziekenhuis gaat verder onder de naam Spijkenissen Medisch Centrum. Vodafone heeft een bot van 7,7 miljard euro uitgebracht op het grootste kabelbedrijf van Duitsland. Als de overname doorgaat, krijgt Vodafone er meer dan 8 miljoen klanten bij. Het bedrijf is nu de tweede aanbieder van mobiele telefonie in Duitsland. Ecuador zal serieus kijken naar de asielaanvraag van klokkenleider Edward Snowden. Hij is nu waarschijnlijk nog in Moskou, maar wil via Cuba en Venezuela naar Ecuador. Daarvoor heeft hij een vluchtelingenpaspoort gekregen, omdat de VS zijn paspoort heeft ingetrokken.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Strenger straffen als je geweld pleegt onder invloed. Het gevangenisbeleid van staatssecretaris Steven En het aantal klachten tegen advocaten neemt toe. Dat zijn de onderwerpen waar ons panel schuld en boete zich over buigt na vier uur. En daarvoor praten we met Erik van den Emster. Onlangs stopte hij als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Zes jaar was hij toezichthouder, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rechtspraak. En de posturion d'amour tussen rechters en politiek. Kijkt hij tevreden terug of knaagt er nog iets? En Metropolis Radio gaat deze week wereldwijd op zoek naar opvallende criminelen. Uw reacties zien wij tegemoet via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. We gaan nog even door op de dood van oud-bischof Gijzen. Hij is op 80 jaar geleden overleden. Hij was van 1972 tot, tot 1993 bischop van Roemond en tot zijn emeritaat, dat is pensioen, in 2007 bischop in Rijkjavik. En we hebben nu contact met Jan Hendricks, hulpbischof van Haarlem. Goedemiddag meneer ja, Hendricks. Goedemiddag. Uh, u kende uh, uh, monsieur Gijzen in, al in de jaren 70. Hè? U volgde toen de priesteropleiding ja. aan het beroemde groot Rol Rolduc. Ja. Die is gestart ja. door Gijzen in 1974. Ja. Uh, wat, uh, uh, ja, u hoorde ook het nieuws. Wat was het eerste dat door uw hoofd vloog? Ja, nou eerlijk gezegd al wel dat seminaria. Ja, uh, dat was natuurlijk wel een heel was een hele bijzondere prestatie voor, uh, wel in die tijd. Dus uh, een paar jaar tevoren hadden de bischoppen eigenlijk allemaal hun priesteropleidingen, hun seminaries gesloten in het hele land. En hij begon opnieuw met een seminarie. En dat, uh, dat veroorzaakt ook wel kritiek, forse kritiek zelfs, om, omdat het natuurlijk helemaal tegen de stroom inging. Maar hij, hij gaf heel duidelijk aan dat hij het belangrijk vond dat de priesters werden opgeleid. En hij heeft er gewoon wel succes mee gehad. Er zijn uh, toch meer dan 175 priesters vandaan gekomen van dat seminari. Heeft u het naar uw zin gehad daar? Ja, ik heb, uh, ik heb het daar heel goed naar mijn zin gehad, moet ik zeggen. Er was een, uh, er was een, hele, een hele goede... Uh, gezellige, prettige sfeer wel onder elkaar. Uh, later zijn er ook. Uh, ja, is er, zijn er problemen naar buiten gekomen. rond één bepaalde docent. Uh, dat speelde in mijn tijd. Uh, toen ik daar student was. Uh, nog niet. Ik ben oh. daar later ook docent geweest. Toen heb ik daar natuurlijk wel meer iets van meegemaakt. Ja, dat uh, dat, dat heeft hij eigenlijk doorgezet... Uh, tegen dus de wens van de, de rest van de katholiek, uh, van katholiek, katholiek Nederland in. Met de steun van Rome. Heeft dat, is, is daar het kwaad bloed over hem begonnen? Ja, nou dat begon eigenlijk al meteen bij zijn benoeming. Uh, dus uh, ja, uh, we kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar... Een, na het Tweede Vaticaans Concilie, dat in de zestige jaren is gehouden, is men in Nederland bes uh, is men gaan besluiten om uh, een, een radicalere weg te gaan. Soms ook lijnrecht tegen dat Tweede Vaticaans Concilie in. Uh, bijvoorbeeld besloot een pastoraal concilie hier in Nederland dat het celibaat zou worden afgeschaft. Ja. En de kardinaal die moest dat in Rome aan de paus gaan mededelen. En die was daar niet helemaal uh, gelukkig mee. Want die had net een encycliek geschreven over dat celibaat... waarin stond dat dat een grote waarde was voor de kerk. Ja, die, was, die dacht bij zichzelf toen hij dat hoorde... heb ik spijtig de inquisitie afgeschaft, hè? <lacht> Nou, dat weet ik niet. Maar, maar in ieder geval, de, de, de, de paus die was uh, zeer bezorgd... over de situatie van Nederland. En de benoeming eerst van... Uh, Simonus, nu kardinaal Simonus, mm -hmm. en daarna Monsje Gijzen werd uh, gevoeld als een antwoord op uh, dat opstandige karakter... van die Nederlandse kerkconventie. Werd, werd het zo gevoeld, u zegt het heel voorzichtig, of was het ook zo? Was het gewoon een harde actie van, we zullen jullie ja. even laten zien... dat wij helemaal die nieuwe kant niet op willen? En daar was meneer Gijzen natuurlijk een enorme exponent van. Van houden de boel zo houden zoals het is. Ja, nou, de boel zo houden als het is, dat wilde hij eigenlijk ook weer niet. Hij wilde nog verder terug. Nee, hij wil, want hij, hij was juist eigenlijk helemaal niet iemand van de hele oude lijn. Dus hij was niet van, van wat je nu wel hoort van traditionalisten, van Latijn en, en van voor het concilie. Nee, hij wilde juist heel sterk terug bij de teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie. En hij vond dat die teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie dat die uitgevoerd moesten worden. Ja. En hij vond dus ook dat dat niet gebeurde op dat moment in de kerk. Is het eigenlijk zo dat hij door het verzet tegen zijn persoon, tegen zijn aantreden, hij eigenlijk in de veel conservatievere hoek gedrukt is dan hem lief was? Ja, zeker. Ja. Ik, ik, ik, ik denk wel te kunnen zeggen dat hij zich ook onbegrepen voelde daardoor. Ja. Ja. Toch is dus een beetje tragisch, ook eigenlijk. Ja, dat had iets tragisch. Want kijk, hij, hij was een bisschop met heel veel visie. En een enorme daadkracht. Dus als je nog eens even nagaat wat hij allemaal heeft opgezet: een priesteropleiding. Een opleiding voor permanente diakers, voor catechisten. Huwelijks- en gezinpastoraal, schiet me nou te winnen. Die grote actie van, uh, om het uh, katholiek zijn bekend te maken. Misschien herinner je het nog wel die slogan van: Katholiek zo gek nog niet. Ja, ja dat was ook gewoon. Slecht gedeeld gaan. Ja. Uh? Mij niet. <laughs> maar ik ben dan ook katholiek opgevoerd en Tessel niet. Oh, okay. <laughs> ja, oké. Ja. Um, heeft hij iets permanent veranderd in uh, katholiek Nederland? Ja, zeker. Ja, zonder meer. Hij heeft. Uh, uh, ja, dus in feite, door de lijn die hij inzette, uh, ja, in, in het begin liepen de spanningen misschien eerder een beetje op. Maar de paus heeft toen besloten op een gegeven moment om alle bischoppen uh, samen te roepen in Rome en over de hele situatie met elkaar een overleg aan te gaan. En daar zijn ook allerlei besluiten uitgekomen. Uh, en nou ja, die lijn die in die synode uh, is afgesproken... die is heel langzaam, maar toch geleidelijk, is die wel, uh, wel uitgevoerd. Ja. Oké. Okay. monsieur Jan Hendricks, hulpbischop van Haarlem. We spraken met u over uh, monsieur Gijzen, overleden 80-jarige leeftijd. Dank u wel en een goede middag verder. Ja, in slijks. Dag. Dag. Pst, Eén minuut. Pretpark. Het was begonnen met een geluid alsof er iets aanliep. De stangen van het reuzenrad schokten. We deinde heen en weer in onze bakjes. Het rad draaide door, zonder dat het nog kon stoppen. Ze zouden het zo snel mogelijk repareren, riepen ze naar boven. De witte overalls van het technische dienst liepen af en aan... Ze wierpen ons kussens toe, dekens, flesjes water. Nog even volhouden, riepen ze. De nacht ging voorbij. Eerst kwamen de cameraploegen, toen het publiek. Ze zwaaiden naar ons, gooiden snoep en sigaretten. We keken verwonderd neer op de bedrijvigheid. Bij ieder rondje leek het of de wereld onder ons kleiner werd... We dachten ook steeds minder aan onze gemiste vergadering. De oude avond, de kat. Achterover geleund in zachte kussens beschreven we kalm onze cirkels. Als waren we de zon. U hoorde één Minuut, gemaakt door Bente Hamel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Moord en doodslag, overvallen en afpersingen, boevenrovers en bendes. Van Robin Hood tot El Capone. Sommigen worden vereerd, anderen worden veracht. Deze week gaat Metropolis Radio over opvallende criminelen. En We beginnen in Servië. Waar een van de grootste oorlogsmisdadigers die het land ooit kende, als held wordt beschouwd. Januari 1995, Het huwelijk van de eeuw in Servië, live uitgezonden op tv. Hoofdpersoon is Jelko Raznatovic, beter bekend als Arkan. Wereldberoemd als bankovervaller, maffiabaas en oorlogsmisdadiger. Maar in de jaren negentig op handen gedragen in Servië. Hij trouwt met het populaire vokszangresje Zetza. Uh, uh, de, de, de, de het was een droomhuwelijk, zegt Filip Schwarm. Hij was erbij als journalist voor het tijdschrift Vreme, En hij volgde het leven van Arkan in die tijd op de voet. Uh, het was een Hollywood sprookje, zegt Arkan. Iedere jonge jongen Zalida wilde Arkan, Arkan zijn en ieder meisje het wilde Teta zijn. Als je de beelden ja, van, van dit uh, droomhuwelijk ziet, zou je bijna vergeten... dat, dat Arkan een van de grootste criminelen en oorlogsmisdadigers is... die Servië heeft voortgebracht. Een van de een babyface. een Weet je, zegt Filip, in een Arkans gezicht zag je twee dingen. Hij had een babyface, de glimlach van een jongetje. Maar daarachter zat het gezicht van een massamoordenaar. Arkans criminele carrière begint al op jonge leeftijd. Als 18-jarige loopt hij van huis weg eerst naar Italië... en later trekt hij door heel Europa als bankovervaller. In de jaren 80 is hij Interpol's most wanted. Uh, -e hij was geen typische maffiabaas, zegt Filip. Hij dronk niet, hij rookte niet en hij zag er altijd verzorgd uit. Alles was altijd gepland bij hem. Hij was nooit impulsief. Op een zeker moment wordt hij in vrijwel alle Europese landen door de politie op de hielen gezeten. En de jaren 80 keert hij terug naar Servië. Joegoslavië staat dan op knappen. De oorlog staat voor de deur en Arkan wil gaan strijden voor volk en vaderland. Hij richt Arkan's tijgers op. Een, een beruchte paramilitaire groep die de smerige klusjes voor het Joegoslavische leger in Bosnië en Kroatië moet opknappen. Zijn soldaten recruteert hij onder voetbalhooligans van Red Star. De club waar hij voorzitter van de supportersvereniging is. Maar Filip, hoe heeft het dan zover kunnen komen... dat een crimineel met zoveel moord en doodslag op zijn naam zo populair wordt? Hij zou nooit zo bekend zijn geworden... als Servië niet het nationalistische bolwerk was dat het toen was. Met Milosevic aan de macht. Het was een tijd waarin nationalis de overhand voerde. Sancties op Servië waren ingesteld. Mensen werkten soms voor 5 euro per maand als ze al een baan hadden. Een, een eerlijk en goed leven leiden, dat, dat werd niet gewaardeerd. En die generatie concludeerde dat het beter was om een bekende crimineel te zijn, om Arkan te zijn. Arkans weg was de weg van succes. Uiteindelijk wordt Arkan ook door het Joegoslavië-Tribunaal gezocht. Maar het is te laat. January 15, 2000. Intercontinental Hotel Belgrade. Arkan zit met vrienden en twee van zijn closest bodyguards. 15 januari 2000. Het Intercontinental Hotel in Belgrado. Arkan wordt doodgeschoten. Speculaties over het motief en de daders die bestaan tot op de dag van vandaag. En zo ook de mythe rondom deze bekendste crimineel van Servië. Dat was een bijdrage van Mitra Nazar. En morgen is Metropolis in Italië, in Rome. Waar een bende uit de jaren zeventig nog steeds heel veel mensen fascineert. Wat betekent nou de Banda della Mariana voor een jongen uit Rome? Eh. Wat zal ik zeggen? Eh. Eh. Het is de Romeinse maffia. Significante... Fascinerend en dichtbij. Dat morgen in Metropolis Radio. Erik van den Lemster was zes jaar voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. En de Raad is het bestuur van de rechtspraak in ons land. Hij verminderde het aantal rechtbanken door een grote herredeling. Het protest van een groot aantal rechters tegen de veel te hoge werkdruk in hun ogen... en gebrek aan inspraak, uh, die het niet in zijn koude kleren zitten. Dit voorjaar stopte hij daarmee. Sinds 3 juni is hij strafrechter in Rotterdam, waar hij ooit president was. Hij zit daar ook in de studio. Meneer Van der Emster, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, om te beginnen, de raad is het bestuur van de rechtspraak. Wat doet hij precies? De Raad heeft vier taken. De eerste taak, het belangrijkste, is budget verkrijgen van uh, onze subsidiegever, de minister van Veiligheid en Justitie en aan het eind van het jaar verantwoording leggen aan de minister... zoals de gerechten aan de raad verantwoording moeten afleggen. Maar we doen dus voor de rechtspraak als geheel verantwoording... over het budget aan het eind van het jaar. Ja. Dat is de bedrijfsvoering dus echt, hè, waar u op letten. Nou, dat is, een, dat is een tweede taak. De bedrijfsvoering, maar dan zeg maar in engere zin. Ja. Uh, dat is de enige uh, taak waar de raad ook een aanwijzende bevoegdheid heeft... en kan een gerecht zeggen, je moet het tussen me zo doen... waarvan overigens nog geen gebruik is gemaakt. Uh, maar als... Uh, Samen met die budgettaak uh, uh, mogen we over iedere wetgeving die gevolgen heeft voor de uh, werklast van de rechtspraak advies uitbrengen aan de regering, net zoals de Raad van State. Just. En de vierde taak is eigenlijk kijken naar de kwaliteit als systeem. Dus niet inhoudelijk uh, afzonderlijke uitspraken, maar als systeem. Hoe ga je om met nou ja, allerlei dingen van kwaliteit? Ja. Nu uh, had u zich een aantal doelen gesteld bij uw aantreden... zes jaar geleden als uh, voorzitter. Uh, welke doelen waren dat en uh, hoe heeft u die gehaald? Want u zegt dat u die gehaald heeft op grond waarvan u ook zegt... nou, kan ik terugtreden. Welke waren die doelen om te beginnen? We maakten ons al langer zorgen over uh, de kleinere gerechten... Uh, waar druk was op de kwaliteit. Niet dat de kwaliteit door de bodem zakte... maar als u zich voorstelt dat in kleine uh, rechtbanken bijvoorbeeld... bij ziekte uh, met kunst en vliegwerk moest worden gewerkt... om bijvoorbeeld een meervoudige strafkamer te bezetten... dan zie je dat we kwetsbaar zijn. Dus waar we gaan naar gekeken hebben is naar een kwaliteitssysteem... om de vinger aan te houden. hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit. Dat is in de afgelopen jaren, ook al onder mijn voorganger... Is dat steeds meer vorm heeft dat steeds meer vorm gekregen... En in samenhang daarmee, maar dat was ook omdat het Openbaar Ministerie, de Officier van Justitie, aan het opschalen waren, eh, moesten we ook nadenken over een goede structuur voor de rechtspraak. En dat, dat heeft. Dat geleid, moet u even uitleggen wat u zegt, omdat het OM aan het opschalen was? Ja, heel lang, eh, vanaf Napoleon, is eigenlijk de gerechtelijke kaart, zowel voor de rechters als voor de Officier van Justitie, precies hetzelfde geweest. Mm -hmm. En een afgeleider daarvan was de politiekaart en de. De veiligheidskaart. U bedoelt de verdeling van de rechtbanken en de hoven ja, over, de ja, over, de, over de provincies? Ja, over de provincies. Dat was congruent, zo gezegd. Die konden over elkaar liggen. Het officier van justitie hebben toen gezegd... Uh, ik denk zes, zeven jaar geleden... wij kunnen op deze manier... die hadden al eerder het probleem uh, van kwaliteit en schaal. Grote of schaalkleinte, moet ik misschien beter zeggen. Ja. Dus we gaan opschalen... En als gevolg daarvan, ik was koud voorzitter toen de toenmalige minister van Justitie, Ernst uh, Heersbanning, tegen mij zei. jullie zijn stil in die discussie en die moeten jullie ook over nadenken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het wetsontwerp waar we over hebben geadviseerd als rechtspraak. Dus dat betekent. Uh, opschalen betekent eigenlijk uh, heel simpel: uh, de rechtbanken gaan over een groter gebied. Er zijn dus minder rechtbanken nodig. Ja, klopt. We zijn van we dachten eerst naar tien, we zijn naar elf gegaan, omdat in Oost-Nederland dan en Overijssel zijn gesplitst ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Maar in een grotere schaal ben je minder kwetsbaar voor zeg maar, aanslagen op je kwaliteit. Het zij door ziekte, het zij door vacatures, het zij door wat dan ook. Nou is het uh, zo, dat, dus dat is gebeurd, hè? dat is onder u gebeurd. Ja. Nou is vlak voordat u nou ja, leging, of, uh, Daar is de minister verantwoordelijk voor, maar we ja, hebben daaraan meegewerkt. Ja. Nou, nou is vlak voordat u uh, uh, um, uw termijn afliep. Uh, is er nogal veel te doen geweest over een manifest... wat uh, ja. uh, in, uh, van oorsprong uit Le Leeuwarden kwam. Rechters uit Leeuwarden, maar een aantal rechters in Nederland... heeft zich daar verder bij aangesloten. Wat juist ontzettend, waarin juist ontzettend geklaagd werd... over, ondanks dus deze reorganisatie, over veel te hoge werkdruk... waardoor de kwaliteit in het geding zou zijn. Dus dan zou je zeggen, het heeft niet geholpen. Nou ja, ter uh, verduidelijking, het was niet ondanks deze reorganisatie... want die heeft natuurlijk pas per 1 januari afgelopen jaar... Uh, dit jaar uh, zijn beslag gekregen... Dus die reorganisatie was nog maar aan het begin. Wat we als Raad voor de Rechtspraak hebben, uh, al langer hebben gezegd en ook hebben uh, erkend... is dat de werkdruk met name in de strafsectoren uh, te hoog is geweest de afgelopen jaren. Uh, dat heeft te maken met uh, een verkeerde manier van uh, toepassen van uh, het budgetsysteem. Ik zal u daar niet met de details van uh, vermoeien, het is heel erg ingewikkeld wat ik hier in Rotterdam heb gedaan toen ik hier president was... als, als lid van het bestuur, hoofd van het bestuur... we deden eigenlijk aan subsidies ten opzichte van de strafsector. Die kregen meer dan eigenlijk het krachtsysteem zou hebben gemoeten. omdat we toen al zagen dat de strafsector ondergebudgeteerd was. En dat is kennelijk in Nederland niet overal gebeurd, zeg ik maar. Een andere klacht was dat de rechters vonden dat ze bij dat hele proces... wat u net beschrijft, onvoldoende vanaf het moment nul meegenomen zijn. Inspraak, kortom... Ja, ja en nee. Kijk, de Raad voor de Rechtspraak kan, en dat is ook de taak helemaal niet, niet met 2400 rechters en 7600 medewerkers rechtstijds contact houden. Dat is natuurlijk overgelaten aan de bestuurder en de managers van dat gerecht. Dat was het bezwaar juist, hè? Ja, maar uh, als je in de wet kijkt, is dat onze taak niet. We zijn er wel voor de rechtspraak, maar het is niet zo dat we het hoofdkantoor zijn zoals de officier, zoals de pakketgeneraal dat is. Die staan aan het hoofd van een hiërarchische organisatie. Dat is de Raad niet. En zal het ook niet worden, uh, denk ik zo. Dus je hebt niet rechtstreeks contact met al die mensen in je achterban. Laat staan dat je ze kan aansturen. Hmm. Dat moet echt door de besturen zelf gebeuren. En kennelijk is er uh, te weinig communicatie geweest van de raad richting presidenten, besturen en van de besturen naar de afdelingen of de, de sectoren van toen, uh, om dat precies uit te leggen. Hmm. Aan de andere kant, er hebben wel door het hele land honderden mensen meegewerkt aan het op de kaart zetten, letterlijk, van die nieuwe structuur. Mm -hmm. En daar was dus wel voldoende uh, bemensing voor. En daar hebben heel veel mensen zich mee bemoeid. Dus u zegt, de overgrote meerderheid kan absoluut niet daartegen zijn geweest... anders had ik nooit die medewerking gehad. Nee, dat is, dat is mijn opvatting. Ja. Uh, het, is ook wel, het werd op een gegeven moment ook wat persoonlijk hè, uh, in uw richting. Dat heeft u zich wel aangetrokken? Ja, het heeft, dat heeft mij uh, nou ja, geraakt, eerlijk gezegd... omdat daarmee mijn integriteit in twijfel werd getrokken. Wat, in welke wat manier dan, de integriteit... Maar nou, we, die een... werd een beetje gezien als een soort verlengstuk van Den Haag? Ja, we zaten te veel op de bagagedrager van de fiets van de minister, hoewel die in dienstauto rijdt. Eh, maar het beeld is duidelijk. Um, en uh, als je kijkt naar de adviezen van bijvoorbeeld de periode van het kabinet Rutte I over strafrecht. We hebben, en bijvoorbeeld over uh, de, de toen aan de orde zijnde verhoging van de griffierechten, We hebben daar heel uh, rechtsstatelijk stelling genomen tegen die plannen. Dus het is helemaal niet zo dat we in de grote thema's van de afgelopen jaren... aan de leiband van het kabinet hebben gelopen, in tegendeel. Hm. Dus dat herkende ik niet. Uh, maar er was bijvoorbeeld een verwijt dat ik me rechtstreeks... met de voorzitter van de strafsector bemoeid zou hebben met een strafmaat. Nou, ik heb uitgelegd worden u gegaan... Dat u dat op zou leggen, hè? Dat werd een ja, beetje beeld. Ja. Nou, moet u zich voorstellen, ik zei dat net al... de Raad voor de Rechtspraak heeft geen enkele hiërarchische positie... ten opzichte van rechters. Dat kan ja. natuurlijk ook helemaal niet. Sterker nog, in de wet staat dat iedere bestuurder... zich verre moet houden van een uitlating over een zaak die loopt... over een uitspraak die gedaan is, ook als die gedaan is. Ja. Maar aan de andere kant heeft u, en dat vriend natuurlijk een beetje, lijkt mij... u heeft ook een verantwoordelijkheid... Tot het bevorder, voor het bevorderen van de eenheid van recht. Ja. Uh, dat is ingewikkeld, denk ik, hoe dat zit. Want heeft de, raad, de hoofd, heeft de Hoge Raad, die buiten dat stelsel zit, terecht of niet... heeft daar ook een eigen rol in. Wat wij als raad kunnen doen ten aanzien van die eenheid van rechtspraak... een uniforme rechtstoepassing is aan de rechters vragen... hoe kijk je nou naar een bepaald soort, nou zeg maar in strafrecht, naar dronken rijen. Ja. En uh, we mogen uh, vragen of daar een zekere eenheid in kan worden bereikt zodra dan die eenheid er is door rechters gemaakt... Mm -hmm. ja, dan mogen we als raad voor de rechtspraak zeggen... maar dan moet je er ook wel een beetje aan houden... of je moet uitleggen waarom je afwijkt. Ja. Hm. En dus in... ik bemoei me niet met de inhoud van wat ze afspreken. Daar heb ik niks over te zeggen. Dat is nu als rechter weer anders. Nu mag ik me er wel mee bemoeien, maar, maar toen niet. Mm -hmm. Uh, maar als dan iets is afgesproken, dan mag ik wel vragen... waarom houden we ons er dan niet aan? Ja. Oké, okay, dus dat ligt anders dan een andere inmenging... waar u zich als raad ook tegengekeerd heeft... en waar heel rechtelijk Nederland eigenlijk boos over was. Dat zijn die minimumstraffen die door de politiek ingevoerd inge ja. zijn. Dus je, maakt u zich daar wel zorgen om... dat de politiek meer en meer probeert inhoudelijk zich ook te bemoeien... met? Met de rechtspraak, want nou ja, komt dan een, ook een, een ander programma uh, heette volgens mij 16 miljoen rechters. Uh, zoals we hm. ook 16 miljoen mensen hebben die alles van voetbal weten. Uh, dus in de samenleving is strafrecht altijd aan de orde. Hm. Hoewel dat maar een derde van het rechterke werk is, zeg ik dan. Het is wel belangrijk, maar er zijn nog andere belangrijke dingen. Wat je bij de politiek ziet is dat er een, een sterke neiging is om uh, op strafrecht te reageren. Uh, en als er een misstand is tussen aanstekenen... om daar ook onmiddellijk met een wetgeving of met een regelgeving op te reageren. Maar dat is wel iets van de laatste tijd. Mijn vraag is of u zich zorgen maakt over dit, dit, dit, uh, uh, deze toenemende onhebbelijkheid... Ja. of hebbelijkheid, hoe je het maar wil zien. Nou, in die zes jaar heb ik bij herhaling stelling genomen tegen deze uh, manier van doen. En bijvoorbeeld in een uh, twee jaar geleden in een JOVD-congres... heb ik het gehaald over de werkelijkheid van... De jonge liberalen zwaar... zijn dat? Ja, ja de jonge liberalen, sorry. Uh, over de waan en werkheid van zware straffen. Uh, bijvoorbeeld, er was toen uh, door het kabinet Rutte 1... voorgenomen om de taakstraf terug te dringen. Ik heb uitgelegd uit onderzoek, internationaal onderzoek blijkt... het is effectiever en goedkoper. Hmm. En Ik heb tegen de jonge liberalen gezegd... u bent zeg maar, de bestuurder van nu en straks... U moet dan niet na vier jaar bij de rechter komen en zeggen: Ja, ik kom er nu achter dat het duur en ineffectief is. Ja. ik mag u waarschuwen voor iets waarvan wij echt vinden dat het niet moet gebeuren. Ja, nu, nu uh, bespreken wij dit onderwerp ook met enige regelmaat in ons juridische panel. wat zo meteen na vieren hier ook weer plaatsvindt. En het komt er altijd op neer dat de angst uitgesproken wordt dat de uh, onafhankelijkheid van de rechter aangetast uh, gaat uh, dreigen te worden. Want daar heeft u het eigenlijk ook over. Hè? In dat licht, uh, denkt u dat de Raad voor de Rechtspraak, waar u nu weg bent, anders zou moeten gaan opereren nee dat denk ik niet ik denk dat we uh, ook de hand niet moeten overspelen kijk als de, als de politiek zegt er zijn minimumstraffen, wat trouwens in Europa meer voorkomt daar is ook kracht het Europese Europees hof is daar niks tegen uh, maar het beperkt wel de vrijheid van, het, van de strafrecht met name het palet zeg maar van strafmodaliteiten soorten en strafmaten wordt beperkt maar op zichzelf dogmatisch is er niet veel tegen Alleen wat je wel steeds moet realiseren is: waarom doen we dat? Precies, maar het zegt toch ook iets, het feit dat het gebeurt, over hoe de politiek aankijkt tegen de manier waarop recht gesproken wordt. En de oren misschien wel naar het publiek laten hangen, omdat iedereen maar blijft volhouden dat er hier in Nederland niet hard genoeg gestraft wordt. Tegendeel is ja. waar, maar goed. Het zegt, het zegt dus iets over hoe de, hoe de politiek daarover denkt en zo een klein beetje wil sturen. Ik probeer het voorzichtig te zeggen, er spreekt, ge... er spreekt weinig vertrouwen uit in de rechtspraak. Mm -hmm. uh, dat is opmerking één. Uh, en wat u zich ook moet bedenken is uh, onder Rutte 2 zijn natuurlijk de bakens wel verzet. Want onder Rutte 1 hebben wij bijvoorbeeld als geeft de Raad moet ik zeggen, de Raad voor de Rechtspraak geadviseerd tegen uitbreiding van de voorlopige rechtnis. Tegen minimumstraffen, tegen allerlei, zeg maar, strafverzwarende onderwerpen. En onder Rutte 2 blijkt dat we gewoon geen geld hebben... om al die inrichtingen, al die gevangenissen open te houden. Ja. Goed, Erik van den Emster opgestapt als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... want zijn termijn zat erop en nu weer gewoon rechter in Rotterdam. Eh, we hopen u nog eens te spreken. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Goedemiddag. En wij zijn zo meteen na het nieuws weer terug. Hoe is het met Manela? Ladies and gentlemen...